Reputatiecoaching, podcast nummer 80. Jongen, nog 20 podcasts en ik heb er alweer 100 geproduceerd. Wat vliegt de tijd? Maar vandaag hebben we dus de 80ste podcast. Twee weken geleden had ik het nog over Duck the Go. En vandaag heb ik een nieuwtje dat Duck the Go wellicht een enorme boost kan geven. Het tweede onderwerp vandaag is de vraag of een keyword in je domein nodig is om te ranken in de zoekresultaten. En ook heb ik dit keer weer een paar video's met vragen en antwoorden doen met Cuts. Zo leg je uit wat de meest gemaakte SEO-fout is die bedrijven maken. Hoe pagina's zonder veel backlinks toch kunnen ranken in de zoekresultaten. En wat het effect is op PageRank van twee links naar dezelfde content op één pagina. Ook vertel ik je in welke gevallen Vimeo een betere keuze is dan YouTube...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 Daar kun je dus abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren, terwijl ze autorijden, hardlopen, mountainbiken of trainen in de sportschool. Als ik terugkijk naar podcast 79, dan denk ik dat voor jou de belangrijkste tip is om al je afbeeldingen altijd te verkleinen voordat je ze uploadt. Dit scheelt bandbreedte en verkort dus de laadtijd van je pagina's en je afbeeldingen. De tool die ik in de vorige podcast hiervoor heb behandeld heet Compressor. Je kunt die tool vinden op www.compresso.io. Zo heb ik met alle afbeeldingen in de transcriptie van de podcast van vorige week... meer dan 1 megabyte bespaard. En weet je ervan bewust dat ik dit dus bespaar... bij elke keer dat de pagina van podcast 79 wordt gedownload... en bekeken door een bezoeker. Elke keer. Moet je je voorstellen wat dat scheelt op jaarbasis? Wie weet zie je zoveel potentiële besparing... dat je al je afbeeldingen van je website één voor één gaat optimaliseren... Laat het me weten onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl En nog even één leuke update. Afgelopen vrijdagavond was ik uitgenodigd om foto's te maken tijdens het bijwonen van de workshop Bodylogics door Emil Ratoband. Nu is het bijwonen van de workshop niet altijd echt vermeldenswaardig, maar het leuke was dat deze workshop plaatsvond op gemiddeld zo'n 1000 meter hoogte. De workshop werd namelijk aan slechts 8 personen gegeven in een hete luchtballon. De piloot van de luchtballon was Marjolein Eerland van Future Fun Ballooning. Van de foto's en wat video die ik met de iPhone heb geknipt heb ik een korte compilatievideo gemaakt. Deze komt waarschijnlijk later vandaag online en zodra die live staat zal ik hem embedden in de show notes van deze podcast. Wel heb ik alvast een paar foto's voor je. Na afloop ontving ik van Emile zijn boek getiteld Somatology uit 2008. Ik heb nog geen tijd gehad om het te lezen want het is een lijvig werk. Op de site van Emil Raterband is over dit 448 pagina's stellende werk het volgende te lezen. Hoe is het mogelijk dat de een succesvol is en de ander stevig aan de weg timmert, maar kennelijk niet verder komt? Hoe komt het dat de een actief en ondernemend is en de ander flegmatiek? Is het een kwestie van opvoeding, omgeving, opgevangen impulsen, of speelt een karakter hierin een grote rol en verraadt ons uiterlijk, ons innerlijk? Na vijf jaar intense studie in Duitsland... geeft Emil in zijn langverwachte nieuwe boek... in heldere bewoordingen uit... wat somatology, leer van je lichaam... eigenlijk inhoudt. Somatology maakt duidelijk wat jou en de ander beweegt... opdat je de zelfkennis en de wetenschap... eruit kunt halen en ontdekt... wat jouw talenten en wat de talenten van anderen... of jouw of mogelijke tekortkomingen van een andere zijn. Laat je verrassen... en laat je overdonderen met deze kennis. Je zult vanaf nu... nimmer meer een persoon aankijken zoals je voorheen deed. Het zal je verrijken... ...en ervoor zorgen dat je voor minder raadselijk komt te staan in je ontmoeting met mensen. Somatology gaat over wie je bent en niet over je gedrag. Tot zover over het boek Somatology van Emil Raterband. In het kader van transparantie moet ik nog even zeggen dat ik in de show notes... ...een affiliate link naar het boek Somatology van Emil Raterband op bol.com heb opgenomen. Als iemand het boek via die link bestelt, krijg ik een kleine vergoeding. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Als eerste nieuwtje voor vandaag heb ik een update over Go. Apple heeft vorige week maandag bekendgemaakt dat zij DuckDuckGo in toekomstige versies van haar webbrowser Safari gaat aanbieden voor privézoekpogingen. Dit is speciaal bedoeld voor mensen die bezorgd zijn om hun privacy als zij zoeken in de bekende grote zoekmachines. Details van de overeenkomst zijn niet bekend. Het is dus allemaal wat hush-hush en buiten DuckDuckGo weten niet veel mensen of er bepaalde financiële transacties bij hebben plaatsgevonden. Dit is niet bijzonder, want Apple en andere grote partijen maken eigenlijk nooit alle details van een de samenwerking bekend. Op dit moment maakt Safari voor zoekopdrachten gebruik van Google. En men heeft het vermoeden dat Apple zo'n 1 miljard dollar per jaar hieraan verdient. Het lijkt erg onzeker dat Apple überhaupt geld gaat verdienen aan DuckDuckGo. En hoewel deze kleine zoekmachine als mogelijkheid wordt aangeboden in toekomstige versies van Safari, blijft Google echter nog wel de standaardinstelling. DuckDuckGo maakt al een fenomenale groei door en deze samenwerking zal het aantal zoekpogingen dat het eentje per dag verwerkt nog verder omhoog sturen. Ah, toch zal DuckDuckGo niet zo snel Google inhalen. Tot zover de update over DuckDuckGo. Nog steeds hoor ik mensen om mij heen vaak zeggen dat het nodig is om voor jouw bedrijf relevante zoektermen in je domeinnaam te hebben. Laat we eerlijk zijn, vroeger hielp dat enorm. Zelfs zoveel dat mensen er misbruik van gingen maken en domeinnamen als fantastisch mooie en goedkope rolex registreren. registreerden. Door mijn namen, die je vrijwel nooit iemand over de telefoon zou kunnen vertellen... maar die het dus wel goed deden in de zoekresultaten. Die scoorden toen zo goed dat er een hele affiliate-businesses omheen werden gebouwd. De webmasters van die websites boden dan als affiliates producten en diensten aan... en kregen betaald als de bezoekers van de site iets kochten. Op een gegeven moment heeft Google hier een stokje voor gestoken. Dat was omstreeks september 2012... Google introduceerde toen de EMD-update, oftewel de Exact Match Domain Update. Dit deed tienduizenden of meer affiliates in één keer de das om. Alle domeinnamen die te veel trefwoorden bevatten, waarvan duidelijk was dat die erin zaten om de zoekresultaten te manipuleren, kelderden opeens en waren gewoon niet meer te vinden. Veel webmasters klaagden over het feit dat Google hun business moedwillig kapot maakte, etc. Maar wat Google eigenlijk deed, was iets dat zij continu probeert te doen het verbeteren van de kwaliteit van de zoekresultaten. Vanuit het perspectief van de affiliate was de kwaliteit voor de update natuurlijk beter, maar als je eerlijk bent, dan snapt iedereen dat niemand zat te wachten op resultaatpagina's die bol stonden met affiliate sites, terwijl men eigenlijk op zoek was naar relevante content. Afgelopen week bleek ook in de Google Webmaster Helpdiscussiegroep dat iemand nog steeds dacht dat dit soort praktijken helpt. Hij vroeg: "I've read the FAQs and searched the help center, I have done some searching for finding the synonym of premium word and I found out one of them is prem. So my question is that if I buy a domain with the synonym prem then Google will consider it as premium or not. And when it comes to SEO then Google will rank our website with premium words or not. For example if you want to buy the domain name premium seo services but it's not available and someone already have a website on this domain and we buy Prem SEO services? Then is there any difference or not? I hope to get a good and reliable response from Google Team ASAP. Tot zover zijn vraag. En inderdaad, kreeg hij een betrouwbaar antwoord van het Google Team en van niemand minder dan John Muller. Deze antwoorden. You don't need keywords in your domain name. Websites without them in there rank just fine. Instead of focusing on that specific keyword, I'd recommend spending the time to make your site the absolute best of its kind. If you're looking for a specific domain name, don't forget that all kinds of new TLDs are now available, so you might have more luck there. You definitely don't need to get a .com domain for being able to show up in Google search. Dus daar heb je het antwoord. Natuurlijk kun je altijd de houding aannemen dat Google continu probeert je op het verkeerde been te zetten. Oké, okay, je mag me naïef noemen, maar ik heb een flinke dosis vertrouwen in dat John Mule hier gewoon simpelweg de waarheid vertelt, evenals met kuts vaak doet in zijn video's. Want waarom zou het bedrijf mensen bewust op het verkeerde been zetten? Om ze te ontmoedigen in hun acties om de zoekresultaten te spammen en te manipuleren? Ze hebben bijna twee jaar geleden tenslotte niet voor niets de Exact Match Domain Update gelanceerd. En let ook op wat John Mueller wederom zegt. Hetzelfde dat met Cuts ook steeds onderschrijft. Namelijk dat je tot het uiterste moet gaan om je site de beste in zijn soort te maken. Met andere woorden, ga door met het produceren van unieke, relevante en interessante content die mensen graag lezen... En ook daadwerkelijk gaan lezen. Matt Kuts deelt ook vaak goede tips, zei ik zojuist al. En afgelopen week vertelde hij in het Google Webmasters kanaal op YouTube wat de meest gemaakte SEO-fout is. Ik heb de video opgenomen in de show notes, je moet hem maar eens gaan bekijken. Meer zeg ik er hier niet over in de podcast. Je vindt de show notes van de podcast van vandaag op www.reputatiecoaching.nl/slash het rankingalgoritme van Google was in het begin alleen maar gebaseerd... op de verhouding van het aantal inkomende links en aantal uitgaande links. Dit is het befaamde PageRank-algoritme... dat toen is bedacht door en genoemd naar Google-oprichter Larry Page. Inmiddels zijn er honderden factoren... die de ranking van pagina's in de zoekresultaten bepalen... maar het aantal links speelt desondanks toch nog een belangrijke rol. In podcast 65 heb ik een video van met cuts opgenomen waarin hij vertelt dat de zoekresultaten nog steeds niet geheel zonder backlinks kunnen worden bepaald. En als Google het concept van backlinks weg zou laten, dan zouden de resultaatpagina's niet de kwaliteit hebben die ze nu hebben. Met andere woorden, backlinks zijn nog steeds nodig, maar het belang ervan zal de komende jaren afnemen. Mede waarschijnlijk hierom wordt er met Kuts de vraag gesteld hoe content zonder veel backlinks toch kan ranken in de zoekresultaten. Matt geeft hierop antwoord in een video op het Google Webmasters YouTube kanaal. Deze video heb ik ook in de show notes opgenomen. Matt zegt hierin dat dit lijkt op de situatie in de periode... dat zoekresultaten werden bepaald zonder gebruik te maken van links. Op dat moment beoordeel je een pagina dus op basis van de tekst op de pagina. Google heeft onder andere een mechanisme in gebruik... waarbij een woord de eerste keer dat het op een pagina wordt gevonden... iets hoger scoort dan de tweede keer. Elke volgende verschijning van het woord scoort dus telkens iets lager tot het op een gegeven moment eigenlijk niet meer meetelt. Dus steeds maar hetzelfde woord herhalen helpt niet of niet meer. Op een gegeven moment kan Google het zelfs gaan zien als keywordstuffing... en dan ben je in de aap gelogeerd... omdat de pagina dan namelijk omlaag in de resultaten... en lager scoort dan die zou kunnen scoren zonder de keywordstuffing. Een andere invalshoek is dat het algoritme kijkt naar de leeftijd van de domeinnaam... of de opgebouwde reputatie van een domeinnaam. Verder vertelt hij dat het mogelijk is als een gebruiker een specifieke zoekterm invoert die op niet veel of geen andere pagina's voorkomt... de pagina zonder veel backlinks toch gewoon kan worden vertoond... omdat Google denkt dat het relevant of gerelateerd is. In essentie kun je dus zeggen dat Google op dat moment terugvalt... op de beoordeling van de kwaliteit van de content van de pagina. Kort geleden werd een interessante en aan PageRank gerelateerde vraag gesteld in met Cuts. Deze vraag luidde als volgt. Wat is het effect op PageRank als twee links op één en dezelfde pagina... naar dezelfde URL linken, maar met een andere enkertekst? Ook de video waarin met Kurt deze vraag beantwoordt, heb ik opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl. Met begint zijn antwoord met te zeggen dat het wel erg detailistisch is en dat je beter je aandacht kunt richten op je high-level SEO-strategie. De structuur van je site, de user experience, de snelheid van je site en al dat soort zaken, dan probeer het te doorgronden hoe je je SEO-strategie moet aanpassen door met verschillende anchor teksten naar dezelfde content te linken om zo te proberen hoger te renken. In het Engels is hij voor een mooie term, splitting hair stuff, in het Nederlands vrij vertaald muggenzifterij. Als je kijkt naar het originele PageRank-algoritme, dan zou de PageRank evenredig tussen alle uitgaande links worden verdeeld. Dan zou dus theoretisch met twee links tweemaal zoveel PageRank naar de bestemmingspagina stromen. Verschillende enkerteksten hebben geen effect op het doorgeven van PageRank. Google heeft een link extractieproces, zo vertelt Matt. In dit proces worden alle links uit een pagina verzameld en geassocieerd met de documenten waar ze naar verwijzen. Dat proces kan ervoor kiezen alle links te beschouwen, slechts één link of een paar links. Dit algoritme is ook continu aan verandering onderhevig. In 2009 koos het proces slechts één link. Hij sluit de video af met nogmaals te benadrukken dat je je strategie niet van dit soort futiliteiten moet laten afhangen en dat je beter op een hoger niveau naar je site kunt kijken op de manier die hij aan het begin van de video vertelde. En ik blijf met updates nog even bij Google. Wat voor sommige webmasters mogelijk nuttig is om te weten... is dat Google de richtlijnen voor het overzetten, verplaatsen of migreren van websites heeft aangepast. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen twee manieren om je site te verhuizen. Als eerste je site verhuizen zonder URL-wijzigingen... en als tweede je site verhuizen met URL-wijzigingen. In het eerste geval wordt de onderliggende infrastructuur van de website gewijzigd... zonder zichtbare wijzigingen aan de URL-structuur... Dit had ik zelf ook om handen toen ik al mijn websites verhuisde... van de server in Denemarken naar de server in Rotterdam... waar alle sites nog steeds staan. Wat je moet doen is wat ik toen ook heb gedaan. Je begint met de nieuwe server in te richten... alle content over te zetten en dit te testen. En vlak voordat je de DNS gaat omzetten... vergewist je er nogmaals van dat alle content overgezet is... ook die content die is gepubliceerd terwijl jij nog aan het testen was. Dan zet je de DNS over naar de nieuwe website. Zodra je na een paar dagen ziet... Dat op je oude website helemaal geen verkeer meer komt, dan kun je die verwijderen. Het is natuurlijk sowieso nuttig om in de tussentijd en eigenlijk ook vaker de Google Webmaster-tools in de gaten te houden, om te zien of er wellicht toch nog ergens iets fout gaat. Want dan kun je meteen ingrijpen. In het tweede geval veranderen de URL's dus wel. En dit kan op verschillende manieren. Je verandert van http://jouwsite.nl naar https://jouwsite.nl. Of de domeinnaam verandert van bijvoorbeeld jouwsite.com naar jouwsite.nl. Of als derde de URL-paden veranderen, bijvoorbeeld jouw site.nl 1 wordt jouw site.nl diensten. Deze situatie is een stuk complexer. Zelf had ik hiermee te maken toen ik allround fotografie overzette van het content management systeem Expression Engine naar WordPress. Daarbij heb ik namelijk niet alleen de content van de oude site overgezet, maar ook nog eens de artikelen van het weblog geïntegreerd. Maar wat ik toen wel heb gedaan met het samenvoegen van het weblog, is de artikelen die ik heb overgezet te verwijderen uit het weblog. Zo heb ik voorkomen dat Google de reeds overgezet artikelen zag als duplicate content. En de URL's van de artikelen die ik heb overgezet, liet ik via een zogenaamde 301 redirect doorverwijzen naar de nieuwe URL's. Op die manier informeerde ik Google dat de locatie van het artikel permanent was gewijzigd in de nieuwe URL. Dat is dus essentieel bij het overzetten van content waarbij de URL's veranderen. Je moet zoekmachines, dus niet alleen Google, maar ook Bing en anderen, vertellen dat de content is verhuisd naar een andere locatie. Als je dat niet doet, dan genereer je dus voor Google en de andere zoekmachines heel veel zogenaamde 404-foutmeldingen. Dat wil zeggen dat de pagina's niet kunnen worden gevonden, omdat ze tenslotte niet meer op de oude site staan. En let er dus ook op dat je gekopieerde content op de originele site verwijdert. Zo voorkom je dat Google een van de twee artikelen of beide aanmerkt als duplicate content. Dat wil je niet, want het is vrijwel een garantie dat beide pagina's lager gaan scoren in de zoekresultaten. Dat was even in een notendop hoe je een website verhuist. Op Google kun je onder het kopje uw site overzetten, verplaatsen of migreren. Nog meer informatie, tips en trucs hierover vinden. Ook kun je daar lezen over de tool die Google heeft geïmplementeerd voor verhuizingen. Dus als dit voor jou relevant is, doe er dan je voordeel mee en lees die content eerst eens door voordat je eraan begint. En mocht je dan alsnog vragen hebben, stuur dan gerust een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl en ik zal mijn best doen je vraag of vragen te beantwoorden en je verder te helpen. Laat ik eens buiten de gebaande wegen gaan. Iedereen kent YouTube, maar veel minder mensen kennen de videosite Vimeo. Mogelijk komt dit doordat YouTube voor iedereen gratis is, terwijl je bij Vimeo 199 dollar per jaar moet betalen als je het commercieel gebruikt. Voor bedrijven maakt dat niet echt uit en Vimeo wordt dan ook door veel bedrijven gebruikt, vaak ook als aanvulling op YouTube. Ook is het afhankelijk van wat voor jou belangrijk is en wat je wilt bereiken. Als één of meer van de onderstaande drie punten belangrijk voor jou zijn, dan moet je zeker YouTube blijven gebruiken. Als eerste video SEO. Als scoren in YouTube en in de universele, organische resultaten van Google voor jou belangrijk is, dan moet je zeker YouTube blijven gebruiken. En ten aanzien van je publiek. Als je veel views wilt, dan moet je op YouTube blijven. En de derde, de betaalde advertenties. YouTube heeft gewoon de beste mogelijkheden voor adverteren. Dus je kunt je video en je merk voor zoveel mensen promoten als je budget je toelaat. Oké, okay, de kans bestaat dat al deze drie punten voor jou essentieel zijn, hetgeen ik me goed kan voorstellen. Waarom zou je dan in vredesnaam Vimeo willen gebruiken? En waarin is Vimeo dan beter? Ik ga ervan uit dat je dan kiest voor de commerciële optie van 199 dollar per jaar. Daarvoor heb je de volgende mogelijkheden. Als eerste de videokwaliteit. De videokwaliteit op Vimeo is fantastisch. YouTube is berucht om zijn extreme compressie van video's, waardoor er veel kwaliteit verloren gaat. Maar op Vimeo zien je video's er net zo mooi uit als dat ze eruit zien als je ze net gerenderd hebt. Dus als videokwaliteit voor jou belangrijk is. Dan moet je je video's echt uploaden naar Vimeo. En als tweede de Branded Player. Je kunt de video player van Vimeo helemaal aanpassen zoals je zelf wilt. Je kunt zelfs het logo van Vimeo verwijderen en je eigen logo toevoegen. En controle over het afspelen. Wanneer je een video naar Vimeo hebt geüpload, dan kun je zelf bepalen waar die allemaal kan worden afgespeeld. Je kunt kiezen uit overal, nergens en alleen sites die ik kies. En de ondersteuning. Vrijwel iedereen heeft al eens ondervonden dat het zo goed als onmogelijk is om rechtstreeks met YouTube in contact te komen. Maar als jij dus een pro-abonnee bent voor die 199 dollar per jaar... dan garandeert Vimeo je een antwoord binnen één uur... op werkdagen dan via e-mail... en antwoord binnen één dag tijdens de weekenden. En als laatste eigen URL's. Bij Vimeo kun je zelf de URL's van je video's bepalen. Dit is een fantastische feature... omdat het je de mogelijkheid biedt om gemakkelijk te communiceren... en te onthouden URL kunt kiezen in plaats van een gebruikersonvriendelijke die uit allemaal letters en cijfers bestaat. En op YouTube is het helemaal niet mogelijk. Dus zoals je ziet kan het soms interessanter zijn om je video's te uploaden naar Vimeo. Wat ook mogelijk is is ze naar een aantal videosites te uploaden. Dat doe ik vaak en dan zie je dat je als je het goed aanpakt, dezelfde video vanaf verschillende hosting websites vaak op de voorpagina van Google worden vertoond op de juiste zoektermen. Ik upload video's vaak naar de volgende sites. YouTube Vimeo, Dailymotion, Archive.org en Fotobucket. En als het korte video's zijn, upload ik ze ook naar Flickr. Over een week of drie moet ik voor een opdrachtgever een training geven over video SEO. Doel is dus om de mensen te leren hoe je video's beter kunt laten scoren op YouTube en ook in Google. Bij deze training komt ook een handout waarin ik precies uit de doeken doe hoe jij ervoor kunt zorgen dat je de kansen om je video op de voorpagina van Google te laten landen maximaliseert. Natuurlijk kan ik niet garanderen dat je video daadwerkelijk op de voorpagina belandt met de juiste zoektermen, maar ik leer je wel hoe je je kansen vergroot. Deze kennis ga ik echter niet op de website zelf publiceren en ook niet in de podcast behandelen. Dit wordt het eerste stuk content dat ik enkel en alleen met abonnees op de mailinglist deel. Dus schrijf je nu meteen in voor de mailinglist, zodat ik je vaker van dit soort nuttige informatie kan voorzien. Je kunt je inschrijven voor de mailinglist door op de voorpagina van www.reputatiecoaching.nl je voornaam en mailadres in te geven en te klikken op Abonneer nu. Ook kun je in de zijbalk aan de rechterkant van elke pagina inschrijven. Let op, deze kennis is echt uniek. Als je ooit eens hebt gekeken hoe goed de meeste van mijn video's scoren, dan schrijf je hier meteen in, want het is een bijzondere kans. En met deze aankondiging over de handout en kennis over video SEO kom ik dan weer aan het einde van deze tachtigste podcast. Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. Als je de podcast leuk vindt.